Die kleine krokodil. Nou, reuze. Ik draai hem de hele dag. Hallo. Ik heb met de smurf op ingestaan in Mexico. Was er maar gebleven, misselijke vent. Ik was de eerste met de krokodil. Oké, Maurice. Gas met die zooi. Bang. waarom moet ik op internet? Dat duurt me veel te lang. Wat mot?